In Winsum is de berging bezig van de passagierstrein die gisteren ontspoorde na een botsing met een melkwagen. Bergers halen de trein met een hijskraan uit het weiland en laden hem dan op vrachtwagens. Bij het ongeluk raakten 18 mensen gewond, van wie drie ernstig. De botsing was bij een onbewaakte spoorwegovergang in Winsum. ProRail wil die zo snel mogelijk sluiten en gebeurden daar eerder al twee dodelijke ongelukken. Steeds meer gemeenten hebben vuurwerkvrije gebieden, maar het aantal stijgt niet spectaculair, meldt het AD. Een op de vijf gemeenten heeft nu zo'n knalvrije zone. Gemeenten zeggen dat ze moeite hebben om vuurwerkvrije zones te handhaven, mede door gebrek aan agenten. Vorig jaar werd maar in elf gemeenten een waarschuwing of een boete uitgedeeld.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 De Amerikaanse soul en funk Sharon Jones is overleden, zat al vleesklierkanker. Jones brak begin deze eeuw door en viel op door haar krachtige stem en energieke aanwezigheid op het podium. In 2014 kreeg ze een Grammy-nominatie voor haar album Give the People What They Want. En dan het weer, bewolkt, vooral aan de kust wat regent, wordt 8 graden. Morgen wordt het onstuimig met bewolking, regen en veel wind. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Potverdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en alweer. Ja, is toch prachtig jongens. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind alles dat uh, geen goed. goede zaak. Laten ja, ik zie die moet je strenger in de gaten houden. Nu wij. Goedemorgen, Toebak Leeft op de alles radio. Alles komt samen, alles komt samen. Nee, niet. Nee, hey, man, niet. nee we zijn wel, we zijn, het is vandaag... Uh, Wat? Hengst, de De vrouw is van, uh, uh, van huis. Ja, die heeft andere bezigheden. Ik geloof dat ze weer. ging ze er weer niet een weekend op uit of zo. Ze voelt zichzelf ook wel een beetje schuldig. Ze had zoiets van. Hé, ik ben dit jaar wel heel vaak weg geweest. Ik, uh, ik, ik weet niet wat ze ging doen. Nee, ik ben het haar toch vergeten. Ja, ze, ze, ze heeft wel gehad dat ze, dat ze bloemetjes ging schilderen. En. Uh, um, Allemaal ja. van dat soort activiteiten. Er dat ook een paar vage activiteiten ik, bij dit ja, jaar, ja. Ik, Echt? Echt dat je denkt, van, eh, probeert ze tot zichzelf te komen. Is dat oh, maar soort... ik weet het alweer. Want ik kreeg nog een foto van haar. Ja? Dat ze in de gevangenis zat. Oh ja, dat klopt. Heb ik ook gekregen afgelopen week. Ha, ja. Met zo'n uh, zo bordje om de nek. Met een nummer erop. Dat, is denk ik, oh, dat celblok, daar kan je er, uh, op zoeken. Ja, nou, ik heb het nog niet gedaan. Ik denk, nou, dat komt wel een keer joh. Komt ja, wel echt ja, ja, ja, ja, goed. Vijfers. Die is er gegund door. Ze mag best wel even tussenuit. Uh, wat ik bedoel. Er zijn toch een hoop dingen die gebeuren in Standvoort ook weer. Hè? Ik bedoel, het gaat ook allemaal weer gebeuren bij de gemeente. Wat gaat er allemaal gebeuren bij de gemeente? Nou, straks er meer over. Die Standvoortse berichten natuurlijk om half en om, uh, oh, en om half. half en half. En verder ook de zand, uh, de, de verjaardag. En ik zie dat er Doe, doe je rustig met die monito monitoren hier. Ja, uh. dat is een beetje. Uh... Afgelopen week ben een hoop gebeurd. En onder andere volgende op de voet wat er allemaal gebeurt met Geert Wilders. Geertje, Geertjes, je moet ze toch altijd weer hebben ook weer. Echt pvv basje noem je dat dan ook weer. Laat die man toch eens met rust. Hij mag toch wel eens wat roepen in Nederland. Nou, vrijheid van meningsuiting wordt aan banden gelegd. Je kan niet zomaar alles meer roepen. Ja, eigenlijk het persoonlijk wat iemand ervaart komt op de eerste plaats te staan. Daar gaan we naartoe. Dus als je zeg maar naar een conference gaat of je gaat naar een, uh, een stand-up comedian... dan moet je aan de deur tekenen van... alles wat hier gezegd wordt, daar kan ik geen rechtszaak voor aanspannen. En dan moet je daarvoor ja. tekenen. Dat je niet achteraf gezegd... ja, hij heeft iets gezegd over een of ander ras. En dan was ik er niet mee eens. Ik begin een rechtszaak tegen die man. Nou, dat... ja, we gaan een beetje naar de Amerikaanse claimcultuur toe. Uh... Ja, alles claim, claim, claim. En uh, nou ja, Geert Wilders krijgt 5000 euro boete. En dan zou je denken, jezus, wat kost een rechtszaak dan wel niet? Maar ja, het gaat om het gebaar, hè. Het moet nog eens een keer klaar zijn... met al die dingen die je maar roept gewoon in de media. En ja, vooral als het in de media is. Als je het gewoon op straat roept, dan mag het wel. Maar zodra het, ja, het aanzet tot meerdere... Tot, tot, ja, tot echt discriminatie... dan wordt het. Uh, ja, er komt er rechtszaak ja, van. Toch uh, doet hij heel erg van... alsof, alsof hij de eerste politi politieke ja. slachtoffer hiervan is. bla. bla. Maar Alleen, uh, ik heb laatst een lijstje gehoord van iedereen die... Dus ook dit soort dingen had. Uh, ja? Duidelijk tot discriminatie aanriep en alles. Die hebben ook allemaal uh, ongeveer een gelijksoortige ja, boete gehad. En zelfs eentje die uh, twee weken celstraf heeft gehad. Oké, okay, ja, ik had begrepen op Radio 1, stel ik een tijdje te volgen. dat ze helemaal naar het buitenland moesten kijken. wat voor straf, straf ze nou precies moesten gaan bedenken. Maar jij zegt dat er wel in Nederland. Ja, al het, is in hele, het, het, het is niet heel vaak gebeurd. Dat nee. er drie of vier gevallen van zijn geweest. Oké. Okay. Maar uh, hij is wel op zich relatief. Oh, dat is braaf. Ja, er moet een voorbeeld gesteld worden. En er zitten meerdere dingen bij, natuurlijk. Ik bedoel, dat is ook waar, is een heel pakket. Goed, nou, uh, zeven uur de vracht. Tijd voor muziek op de zender. Welkom bij het radioprogramma. En hoe toepasselijk kan je ze vinden? Dat ligt Razor Light in the Morning.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 Ja, dan weet je helemaal niets meer wat je gedaan hebt de dag ervoor. Zoiets uh, betekent deze plaat... Uh, Razor Light is uh, and, uh, uh, in de morning. Ja, and, uh, ze komen uit Engeland. Het is een Engels zweedse band. En Andy Barrows heeft later ook een wat solo plaat gemaakt. En uh, ja, goed, dat is ook niet onverdienstelig gegaan, zeg maar. Het is uh, de zaterdagmorgen 10 minuten over 8. En vandaag zitten we met z'n tweeën. Uh, Jolande is op, uh, op pad. En we hebben vandaag natuurlijk weer de nodige techniekberichtjes... Uh, ber en ik zie er ook al een, een, een, een grappig berichtje. Ik zag net al een timelapse time van dat ze het gat dicht hebben gemaakt in Japan. Ja, ja de, uh, voor de mensen die het niet gezien hebben. Er is in Japan uh, uh, dus zo'n sinkhole. Zo dat is ja? opeens zo... Wow, en er is opeens een stuk, een gat in de grond. Echt wat? bizar gat. En Niet een uh, gaatje, maar nee, gewoon, echt, gewoon uh, echt... een gat. Als je daarin valt, dan... Tientallen meters, gewoon doorsnee. Nou ja, ja. en uh, er is een timelapse filmpje van gemaakt. Of zich niet een heel bijzonder interessant filmpje Nee, van, is hij het meest zwaar, Ja. Uh, ze, je ziet hoe ze het gat dicht maken. Nou, ze werken gewoon 24 uur per dag. Werken ze er eraan door. Ze hebben hem in. Uh, um, 24 uur? Nee, nee, nee, nee. Zo snel zijn ze ook weer niet. Nee? 48, uh, ze... <laughs> De cijfers. Zo, 60, uur. 60, uur. 60 uur. 60 uur doen ze erover. Maar ja. als je dat vergelijkt met in Nederland alleen al een straatje repareren. Ja. Okay. Dan... Uh, ja. ja, daarvoor ook de fileleet de afgelopen tijd is toegenomen. Ja. Met misschien wat trager werken. Nou ja zeg, gaan we nu gewoon de, de wegwerkers veroordelen van... Uh, nee, dat nee, zijn nee, de fietsers voor... Alleen, nee, natuurlijk niet. Nee, oké. Okay. Nee, dat, dat zijn alle mensen op de weg die niet kunnen rijden. Ik, ik weet niet wat er de afgelopen tijd... Het is een klein beetje een ergernisje van me aan het worden. Ja? Ik, ik zit vrij veel op de weg uh, uh, dagelijks. En uh, de afgelopen tijd verbaast het me echt over... Ja? Uh, uh, Um, hoeveel, hoeveel idioten er op de weg rijden. Het is echt letterlijk zo. Uh, een, een maat van me die moest naar de andere kant van Nederland. Die, had on, die, die, die keek even hoe die moest rijden. Er waren onderweg waren er 25 ongelukken gebeurd. Vanaf Utrecht naar Zeeland. Ah, oh, ziek idee. Maar wat ik, wat ik de afgelopen tijd ook me verbaasde... Het, um, het was vrij mistig de afgelopen tijd. Ja. Yeah? Ochtends vroeg. En zelfs laat ook. Um, en hoe slecht mensen de regels kennen... Wanneer mag je je uh, mistachterlicht voeren? Of okay. moet je hem voeren? Nou, ja, als het zak. zicht uh, zo, zoveel is, ik weet niet, 100 ja? meter? Nee, 50 meter. Okay. En 50 meter is echt een heel klein stukje. 50 okay. meter, als je op de snelweg rijdt... en je ziet een tweede hectometerpaaltje... Uh, yeah? dan zit je niet binnen 50 meter. Dan heb je meer dan 50 meter zicht. Okay. Oftewel, dan mag je je mistachterlicht niet voeren. Mensen zien mist... zetten hun mistachterlicht aan. Okay. Het ergert me dood omdat op, nee maar op het moment dat het, het mag ten eerste niet en ten nee? tweede op het moment dat zeker mensen die twee lichten hebben het lijkt echt de hele tijd alsof ze vol op hun rem staan het, het lijkt oh, het, het, het geeft heel veel onrust en daardoor ga je dus ja ik moet zeggen er komt er weer rem in, in, in de rij en dan wordt het nog wel langer en nou, ja, eigenlijk precies ja. het is uh, ja en nou, echt mensen die hun lichten niet goed afstellen mensen die over doorgetrokken strepen opeens je van de weg afdrukken. Het, echt de meest bizarre dingen die ik. Ja, heb. Het lijkt wel een beetje een soort van. Het, je moet overleven. Ik, ik moet van, van A naar B zo snel mogelijk. En uh, dat moet gebeuren. En uh, ja, ik, ik zie wel hoe, maar ik moet er komen. Ik, ik zit er serieus over te denken. om zo'n deskcam te kopen. Ja? Om me. Uh, uh, voorop. Uh, in, in mijn auto te plaatsen. Ja? En dan gewoon YouTube-filmpjes te gaan maken. Volgens mij kun je een hele hilarische. Uh, een beetje commentaar erbij. En je hebt, hebt volgens mij een hit. Nou, dat denk ik dat het sowieso wel werkt. Ja, ik hoorde gisteren een psycholoog op, uh, op het nieuws... en die vertelde allemaal wat, uh, wat, wat, wat een bestuurder is. Hij is asociaal, hij, hij denkt aan zichzelf. Uh. Toen dacht ik van, hé, joh, ik, ik herken helemaal niets in wat hij vertelt. Ik denk, ben ik al zo ver verwijderd. Want ik, ik woon op 10 minuten fietsen van mijn werk. Dus ik ga altijd op mijn fietsen, heel af en toe met de auto. Maar ik maak helemaal niks mee van het lange wachten in die rij. Dus misschien ben ik daar ja, dan toch nog anders in. Je nou de ja, auto gebruiken. Er, er zijn echt van die dingen. Je, je rijdt met z'n allen. sta je dan in een file rechtdoor. Dit is een zijstraat van rechts. Maar ja. die heeft haar er zijn er dus echt gewoon mensen van die hele rij. Niemand laat er even een auto tussen. Terwijl als je daar gewoon netjes rit. Ja. Wordt iedereen gelukkiger van. Ik bedoel ja, jij geeft, ja. een, geeft jezelf een fijn gevoel. Want je hebt weer iemand, iemand geholpen. anders geholpen. Ja dat is altijd het leukste. En die andere die heeft zoiets. Hé hey, dank je. En ja. zeker als diegene niet in de rij moet aansluiten. Maar de andere kant op. Ja, en dat ik, is helemaal knullig. Waarom blokkeer je die weg? Nou, ja. oké. Okay. Ik ga me er uh, niet verder druk over maken, ja. maar uh, ja. Ja, maar dat uh, is allemaal omdat ze zelf aan het frustreren zijn. Die denken, oh shit, ik kom te laat, ik kom te laat, dan laat ik hem ook niet tussen. Ik laat hem er ook niet tussen. Komt hij ook te laat. En dan kunnen we met de twee het leed delen. En hij gaat wel de andere kant. op, bakt allemaal niks uit. Nou, ik, nou, ja, zo denken we een beetje, denk ik. Ja, ik, ik, ik, ik weet het niet. Maar, ik weet het niet, maar het is uh, frustrerend. Ja, we doen die plaat nog een keer. Ben je gek geworden of zo, joh? gek. We doen die andere Dat vind ik ook een beetje frustrerend. Dit. Ja, tweede keer hetzelfde plaatje. Dat is uh, ook niet wat ik wil. Goed, Bonapax er eigenlijk voor. Ik weet voor het eerst. Lekker even een gitaar om mee wakker te worden. Hawaii, stay awake. En dan zorgt met deze muziek dat je wakker blijft. En straks nog Thomas Assier. I'm better, but I'm fine now. I pulled my head down from a star cloud. It was easy enough, but it was all. is real Aziër, Nederlandse uh, gozer, komt uit het uh, Friese dorpje Bijen, Bijderkoop. Uh, uiteindelijk ook door uh, Berlijn geweest, daar inspiratie op gedaan. Uiteindelijk uh, komt hij tot dit soort muziek. Ik vind het mooi en het heet Talk To Me. En daarvoor nog een uh, band die komt uit uh, Houston, Texas. En uh, dat is uh, Waterparks en we hebben een nieuwe plaat. Die heet Hawaii Stay Awake, hier in de zaterdagmorgen. Fijn dat de uh, het toestel op aanstaan. Hi. Ja, straks weer wat berichten uit, het, uit, het, uit de ruimte. Ook uit Houston misschien wel. Want uh, is er is weer een overzicht wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. En ik zag al dat het iets was met Apollo 12, geloof ik, of zo. Ik wist helemaal niet dat ze in 1969 zo actief waren in de ruimte. Je hebt natuurlijk ook Apollo 11 en Apollo 12. Ja, ze, waren, in dezelfde, ja? ze waren toen actiever dan nu. Ja, dat blijkt wel. Hoewel we natuurlijk met Marsborn nog steeds fanatiek ja, zijn. Ja, we zijn nog steeds wel fanatiek. Alleen... Uh, ze waren toen echt zo, oh ja, we moeten de maan en dit, we gaan het hele al meteen... Uh, ja. de, toen was echt de verwachting dat in, nou, neest, neest, dus, uh, moet toch wel, uh, nou, ja, laten we het jaar 2000 zeggen. Dan wonen we op, uh, op de maan. Uh. Ja, maar uh, goed, uh, nou, in ontwikkeling. Goed, de zaterdagmorgen, fijn. En uh, we kijken even de wereld in. Uh, onder andere volgen we natuurlijk wat er allemaal gebeurt met Donald Trump. Ja, uh, ja. De Donald. Hij heeft natuurlijk een hele hoop uh, uh, verkiezingsbeloftes ge ge gemaakt. ja. En ja, nu is hij een weekje, iets anderhalf week, is hij nu president-elect. Ja. Dus ja, dan is het toch wel de vraag van... Uh, nou, hoe staat hij nou tegenover zijn verkiezingsbeloftes? Ja. Yeah. Nou, de moslims uh, het land weigeren. Het lijkt toch niet zo makkelijk. Nee, dus hij eigenlijk kan, kan, helemaal kan een beetje Rutters krijgen. Hij krijgt mijn uh, Mark-Rutte-ideetjes nu, hè. Of hij ja, ja, gaat ja. we op die manier zeggen van... Nou, sorry, ja, ik ga het toch niet halen. Nee, ja, geen belofte zwaar kunnen maken. En onder andere uh, die muur. Ik denk ook ja, niet dat die muur gaat komen. dat ja, muurtje, Ja, op zich mag dat ook een hek zijn. Overigens vind ik sowieso dat een raar idee. Want ja, zeg maar de criminele... Uh, uh, hoe heet het, Mexicanen en zo. Ja? Die graven tunnels. Dus... Oh ja. Heeft een heeft niet zo heel veel nut. Nee, dus, dus nee ook ja, okay. jij. Ze zijn heel goed in de grond. Ja, de ja dan moet je een goede fundering maken. Maar, ja. Hij heeft al een aantal ministers al aangesteld. Gisteren, dat ging allemaal vanuit. De Trump-toren. En het waren allemaal mensen die best wel, uh, wel... aan het randje staan van de politieke carrière... en meer in de zakenwereld uh, opereren. En uh, niet helemaal van onbesproken gedrag zijn. Ja, dat, dat, dat helemaal uh, uh, vernieuwen van, de, uh, van, van het... Politieke stelsel, Ja, dat, dat gaat hij ook niet helemaal waarmaken. Nee. Want ja, dat gebeurt dus ook niet helemaal. Uh, en ja, ze zijn inderdaad allemaal wel een beetje dat je denkt van... Uh... Ja, het zijn echte volgelingen. Echte volgelingen waar die, die echt helemaal voor hem gaan. Uh, uh, ja, de, ja, voor wat hoort wat lijkt het wel een beetje die kant op te gaan. Dus nou, ik weet niet of ik nog steeds dit kan waarmaken. I alone can fix it. We zullen het zien. Maar wat wel zo is, hij heeft wel gezegd... ik ga waarschijnlijk op afstand het aansturen. Ik vraag me wel weer af wie zeg maar, zijn rommel moet gaan opruimen. Ja, Ik denk dat is wel. de volgende president de kandidaat wordt Kanye West. Uh, jeetje, mien, zullen ze echt zo ver afdalen, Gewoon nog verder? Ik uh, heb mij niks verbaasd. Ik bedoel, ik heb toen gezien die cd-presentatie die je had gedaan. Het ha! is, is toch echt werkelijk waar helemaal nergens op? Nee, maar, maar moet je je dus voorstellen. Hè? Hij krijgt het dus al voor elkaar bij zijn fans, bij zijn luisteren. Om ze met z'n allen naar een... Uh, een um, een stadion, een stadion te krijgen. Ja? Me, maar nog erger. Mensen over de hele wereld naar bioscopen te krijgen. Om het bekijken. Ja. Vervolgens heb je de artiest. Die komt zijn nieuwe pr cd presenteren. Die komt daar aan. Die stopt die cd in een cd-speler. Ja. Drukt op play. That's it. Ja. ja. En zo denkt hij misschien ook Amerika te kunnen besturen. Nou. Ik hoop dat hij bij de tijd dat hij er gaat zitten... even meer hebt geleerd. Ja, maar wat wel beantwoord is... dat dus deze groep mensen mag dus ook stemmen. En die, zijn daar ook, en die waren daar ook gewoon enthousiast over. Ja, yeah. ja tuurlijk. Het ja. enige wat leuk was... waren die, die dansen die nog een beetje apart bewogen... maar als ze het niet redden, mochten ze gaan zitten. Ja. Ja, dat was ook wel apart. Nou, we zullen zien hoe het afloopt met de presidenten in Amerika. En ik heb de gitaarmuziek in de zak. Straks straks de zandvoortse bericht naar deze plaat. De, de queen of the motherfucking stone age. Een gangbaar plaatje van een aantal jaren geleden. I'm gonna make it without you. Ik het Met jou red ik het wel. Ik dacht eerst dat het was, ik red het niet met jou. Hoef je niet meer. Maar goed, vorige week was het natuurlijk de herdenking van de Debattenklan in Parijs. En dan zou je verwachten, Eagles of Dead Metal gaan er optreden. Want Jos Homie is natuurlijk van de Queen of the Sonijs. Die zit in Eagles of Dead Metal. Die gaan het openen. Maar toen kwam Sting aan een keer tevoorschijn. Wat doet Sting daar nou? Sting heeft er helemaal niets mee te maken. Maar ja, Jos Homie, nee, niet Jos Homie, uh, die andere van de Eagles of Dead Metal. Uh, Jesse Hughes heeft een toch een paar vreemde uitlatingen gedaan over de, onder andere de beveiliging van de, de Bataclan destijds. Dat hij meewerkte met de terroristen. En had wel meer aparte uitspraken gedaan waar hij later weer afstand van heeft gedaan. Dus ik kan me voorstellen dat ze dachten bij de Bataclan is misschien niet zo'n goed idee om deze band weer terug te halen op het podium. En Misschien is het ook wel een beetje te, te, ja, te heftig voor hen om daar weer te gaan staan. Maar aan de andere kant denk ik, het zou ook wel weer een mooi statement zou kunnen zijn geweest. Maar goed, ze dus ja. hebben we het niet vergaan. Sting heeft het geopend in de Pattenklaan. Maar goed, dit was de Eagles of Dead Metal. Of nee, dat was, dit was uh, Queen, of, Queen of the Sonates. En een gedeelte van zit dus ook in Eagles of Dead Metal. Kan je het nog volgen? Nou, ik hoop het. Goed, het is de morgen tijd voor de Zandvoortsberichten. Het is alweer half negen geweest. Zandvoortse Berichten. Vertel. Ja, de, de, er is een stemming geweest uh, over uh, de windmolens. Yeah. En er was natuurlijk uh, een heel fel uh, tegen van uh, alle ja, de, de kustgemeentes en zo. Ja, yeah, de pact. Ja, dat heeft, uh, heeft weinig uh, nut gehad. Uh, de Kamer uh, meer, heeft een meerderheid met uh, de VVD, PvdA. En wat ik verbazingwekkend vond, GroenLinks. Dat, dat vond ik heel apart. Die had ik niet verwacht dat die voor ze zijn. Ja, voor de, de windmolens kant. op zo'n dichte... Uh, ja, zo, okay. ja. Maar ja, aan de andere kant, zijn zijn wel voor de windmolens. Dus. Ja, oké, okay, dat is groen. Ja, okay, ja. Dus, uh, uh, ja, in de christenen. Uh, ja, dus, ja. ja. Ik is, zeg, weet je... Oké, okay, <laughs> we hebben nu we hebben gevochten. We hebben op een paal gezeten. En we hebben van alles gedaan. Ja. Het gaat gewoon Gebeurt. niet lukken. Die, die windmolens gaan er komen. Laten we nou nu... Niet, niet dat tegengeluid maar blijven... Maar Maak er gebruik van. Maak Zandvoort energie-neutraal. Maak overal het thema met de windmolen. Zorg ja, dat ja. elk huis een windmolen heeft. Weet ik het voor zin wat leuks. Maar was VVD, was die er niet tegen dan? Want die is meer voor de bedrijven. En de bedrijven gaan hier onder lijden natuurlijk. Als die windmolen... Ja, maar het gaat ook wel een hoop geld opleveren. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ah, oké. Okay. Dus, Jeetje, dus dat is echt. Dat gaat gewoon niet door. Nee, het gaat wel door. Ja, het gaat, bedoel, gaat niet door dat, dat ze niet komen. Ik bedoel, ik... ik uh, ja, ja. Wauw. Ja. <laughs> wat? Het gaat... Niet door dat het... Nou ja, laat maar. Ze uh, komen uh, er gewoon. Uh, ze, ze komen er. Ze dus, komen er gewoon. Laten we het dus, duidelijk zijn. Ja. Dus mensen, maak, maak juist dat iedereen naar Zandvoort wil komen. Want die willen het mooie energie-neutrale windmolenpark hier ja. zien. Ik snap het allemaal. Nou, ik ja? vind het... Uh, ja, ja, je moet er een gegeven moment moet je aan toegeven. En gewoon... Je, je, je, je moet er gebruik van maken. Je moet niet overal tegen zijn. Uiteindelijk, als je dingen juist die gebeuren... Meepakt en daar juist je profijt uit haalt. Ja, heb je meer zo. aan. Ja, ik okay. nou, Ik denk ja. dat sommige mensen. Nog, even, nog, even, nog wel even een verandering. door moeten gaan om dat uh, te kunnen gaan doen. Goed, het andere bericht is dat. Uh, afgelopen zondag. moesten handhavers Nick van der Oever en Martin Slagveld. controleren op loslopende honden. of ze wel. Uh, ja, of die eigenaar wel alles opruimde... en dat ze er geen, uh, geen smeerboel van uh, uh, maakte of in ieder geval uh, ach, zo achterlieten En ze moesten constateren, iedereen ruimde het heel erg netjes op. Ze, ja, ze stonden geen opvallende of uh, opmerkelijke dingen. Het is uh, hartstikke mooi, dat is wel eens anders in andere gemeenten, dacht ik. Andere Zandvoortse zijn? Ja, uh, hoe heet het? Uh, er is een uh, Zandvoorter aangehouden voor rijden onder invloed. Een, uh, een 62-jarige uh, Zandvoorter is in de nacht van donderdag op vrijdag... Uh, Um, rond middernacht aangehouden wegens het rijden onder invloed. Uh, de agenten uh, controleerden het voertuig uh, op de. Of controleerden ja, het voertuig op de Herman Heyermansweg. Ja, hij uh, had de zogenaamde f toen En uh, ja, hij had veel uh, wat te veel gedronken. Hij had te veel gedronken. Doe het nou niet, mensen. Straks rij je een keer een kind aan, of een, of een, of een, of een, of een oud vrouwtje. Een, ja, ja ik denk achteraf baal je want op dat moment dan zit je in een roes dan heb je het helemaal ja, niet in nee, het echt. is ook wel je denkt soms als één ah, een, een bitch na nou, nog eentje en dan ah, het kan wel weet je wel ja. en dan doe het niet doe het niet nou goed, hier in de Zandvoort is vorige week is het rustig gebleven bij, bij de intocht van Sinterklaas. Dat was zondag natuurlijk. Eerst kwam hij zaterdag gewoon in Nederland. En zondag kwam hij in Zandvoort aan. Uh, Nick de burgemeester heeft hem uh, ont, uh, ontvangen. Hij kwam via de reddingsboot uh, aan de police. Kwam hij uh, En daar stond zijn uh, Amigigo uh, uh, te wachten. Het paard. Daar is hij op opge geklommen en is hij een rondje gereden door de Kerkstraat. Daar is hij ontvangen bij het gemeentehuis. En uh, daar waren ook heel veel kinderen, 250 kinderen... Ze dus we moesten wel kaartjes kopen natuurlijk, want uh, anders was de zaal een beetje vol en dat liep uh, erg goed. En volgend jaar gaan ze dat weer op die manier uh, aanpakken en uh, dus er zijn ook weer allerlei pieter diplomas uitgedeeld. En uh, nu worden er fanatieke allemaal schoentjes gezet. Heb je hem al gezet? Vraag ik dan altijd. Mijn schoentje? Ja, heb jij schoentje gezet? Nee, nee, maar okay. ik, ik, ik, het was heel raar, want toen hij... De, de, ik sliep bij vrienden. Ja. Uh, het weekend dat hij aankwam. En de volgende ochtend zat er opeens iets in mijn schoen. Maar dat haalde niet door. Nee? Dat was, uh, dus ja, ik had opeens zo'n geplette. Uh, uh... Sinterklaas in de neus van mijn schoen zitten. Dat was niet heel prettig. Ja, Oké, okay. vertel is dus ook nooit... Piet, volgende keer iets duidelijker neerzet, alsjeblieft. Ja. Oké, okay, ik heb wel schat. Vroeger, echt dat ik nog thuis woonde, had dat dat ik mijn laars had ik buiten uh, neergezet. Toen dacht ik gewoon van: hé, hey, heb ik nou wat van Sinterklaas gekregen? Dus ik had zo mijn laars aangetrokken. Op een gegeven moment deed ik hem uit, kwam er een hele grote, vette toren uit. Toen denk ik, nou Sinterklaas, dat, dat hoef ik dan niet, hè? Nee. Dat nee, hoeft nee. nou ook weer niet, hè? Goed, verder zover dus voor Dus alsjeblieft de berichten. volgende uur hebben we nog meer berichten voor u klaarstaan. Ja, het is regenachtig, het is grijs buiten, het is misschien een mooie dag om gewoon in bed te blijven liggen. Dan heb ik hier de toepasselijke muziek, Palace, Have a fate. shut you out! in Londen. En dit is een uh, laatste plaat. Have Faith. Ja, ik vind, hem wel, uh, ik vind hem wel fijn, deze plaat. En ze waren afgelopen week het is ik in Nederland. Ik heb ze ergens gehoord op een radiostation. Ik moet zeggen, ik vind het leuk, dat plaatje, maar live is het moeilijk waar te maken. Zo'n hele hoge stem. Ja, dat lukt niet altijd, hè. Goed, dus zaterdagmorgen. Nog meer wetenswaardigheden die we aan je kunnen vertellen. Ik zit even te kijken. Ah oh, ja, je ziet het. Die momenteel uh, wordt er een huis verplaatst, zie ik. Nou, niet een huis. Nee? Er is een, een, een, een stadje in Zweden. Ja? Een stadje... Uh, ja, daar ga ik dan weer even moeten opzoeken. Malbe uh, Malmberget. Ja? Of zoiets dergelijks. Die, dat, dat stadje... Uh, ja, dat stond op een ijzerertsmijn. Oké. Okay. Uh, en ja, daar zat geld in de grond dus. Dus dat stadje moest weg. Logisch. Maar ja, in plaats van dat ze gewoon alles gesloopt hebben... en een nieuwe stad opgepakt, hebben ze alle huizen hebben ze op vrachtwagens geladen. En verhuisd. Ja, logisch. Dat is nou, makkelijk. Ja, het is, uh, Er zijn filmpjes van... Het is, het is wel heel, heel tof. Ik vind dit soort projecten heel vet. Ik weet ook het bedrijf Mammoet... hier in, uh, in yeah. uh, uh, Nederland... die kan dit soort dingen ook doen. En die hebben toen, uh, gingen toen ook verhuizen met het bedrijf. En die hebben toen hun gebouw ook opgepakt... En zo, en de volgende ochtend was, waren ze verhuisd. Zo, klik. Nog. Maar ja, wacht, dit zijn wel huizen van houten hè? Van hout. Ja, dit... Dit, dit zijn geen stenen. Oh, golfplaten ook nog. <laughs> dit is helemaal echt niks. Nou ja... heb schuur het, van. Het, uh, het zwaarste gebouw wat we verplaatst hebben is uh, uh, 200.000 kilo. Oké. Okay. En het oudste gebouw wat er stond, uh, stamde uit 1909. Dus... Uh, oh, Oké. Okay. En er zijn in totaal uh, 30 huizen ver, uh, verplaatst, dus... Uh, nou, ja, nou, ik, vind, ik, vind het, ik vind het leuke acties. Ik vind of het, het uh, echt heel genig is, weet ik niet, maar ik vind het leuke acties. Nou, als we het toch over grote dingen verplaatsen hebben, we het afgelopen week ook hoop te doen over de. de de, de zee, de Javazee, waar gewoon een zootje boten zijn verdwenen, waar schepen. En Karel Doorman, de eerste, is daar verdwenen. En uh, nou goed, de familieleden van uh, Ka -Ka Karel Doorman gingen daar kijken. Want het is een zeemansgraf, hè? Er schijnen daar heel veel mensen nog in dat, in dat schip te zitten. En uh, dat was verdwenen. Er lag alleen nog maar een geul in de, op de zeebodem. En het lijkt wel of ze gewoon versleept zijn, dat ze daar niet. Ja, of ze daar niet geweest zijn. Dus. Nu uh, gaan ze daar op onderzoek uit en uh, grappig, iemand van uh, Mammut, uh, Kolen Mammut, dat bedrijf, uh, Paul Kolen, was uh, aan het woord en die zei dit. Het is onwaarschijnlijk. Ik denk, denk ik gewoon dat ze de verkeerde coördinaten gekozen hebben waar het schip ligt. Ja, ja, ik vond het wel een hele nuchter opmerking. Dus ik dacht, je, van, nou, was, kan, je, kan je dat wel maken om dat zo te zeggen, joh? Het was een, het was een stalen schip. Ja? Ik, ik ben het denk ik wel met deze man eens, want zo'n stalen schip, ik zie niet gebeuren dat dat schip opeens. Opge door een golf zo verplaatst is. Want dat gebeurt niet zo makkelijk. Nee. Uh, maar zo'n schip stelen moet je echt wel serieus, professionele apparatuur en alles voor hebben. En het levert gewoon niet zoveel op. Nee, hij zei ook van het kost een paar miljoen. En hoeveel ijzer zit erin? Nou, ik weet niet. Dan moet je al die lichaam eruit halen. is heel veel werk. Maar goed, vandaag staat in de krant dat deze Paul Kolen met zijn bedrijf Gratis hè? Dus hij gaat op, op zijn eigen kosten... wil hij dat zelf eens gaan onderzoeken. Dus hij gaat daar naartoe. Hij gaat wel de juiste coördinaten invoeren. Hij gaat eens kijken van... ligt hij gewoon niet daar, joh. Of ligt hij niet daar. Ja, maar dat, dat is waarschijnlijk gewoon... Kijk, die man die, die is waarschijnlijk vrij loaded. Ja. Yeah. Um, en die, um, die heeft gewoon zoiets... Uh, dit vind ik een grappig dingetje. Nou, ik ga wel die kant op. Ik, ik ga maar verzoeken. Ik wil wel eens laten zien dat ik wel gelijk heb. Ja. En dat gewoon verkeerd gekeken. Want ja, iedereen viel erover. De hele wereld heeft een reactie op. Ja, en ook op een van de dag eindeloos lang erover filosoferen. Waar, waar zou het geweest zijn? Wat is er gedaan tegen Juros? Ga eerst even goed kijken. Ik, en kom dan terug. Maar je ja, sensatie zoeken. Hè? Ik, ik denk echt dat die man, dat hij aan de eetkamertafel heeft gezeten. En dat is een vrouw. Nou, die opmerking die je maakte, die kon echt niet hoor. Nee. Zo, ja, maar het is gewoon zo. Ah, ja, maar dat weet je helemaal niet. Je... Oké, okay, nou dan ga ik het wel zelf uitzoeken. Dan bewijs ik het je ook. Ja. ja? En dan, uh, dan kijken we wel even verder, hè? Ja. En dan koop jij ja. die fles champagne deze week eens een keer? Ja. Bij het, bij het ontbijt. Nou. Een Nederlandse band. Ik kende de titel, het heet Jerry Homer Ego Trip. En luister even naar de tekst: Ik heb een leuke baan. Ja, ik vuur die leuk. Ik heb een mooie winning. Ik vaak naar kijk, maar het is niet helemaal wat ik van verwacht had Ja ik, ja, ik weet het. het loopje van die gitaar is volgens mij van de Ramones. Maar hij heeft er een leuke tekst op geschreven. Echt, deze hij heet eigenlijk Jeroen Albers. En uh, hij is eigenlijk een kinderboekenschrijver. Maar hij maakt ook muziek. En dan heeft hij een beentje dat heet Jerry Homer Ego Trip. Dus het is niet wat ik ervan verwacht. Dat, dat is de, de een van zijn laatste platen. Ik vind hem grappig. En hij heeft meer leuke muziek uitgebracht. Nou, ik, heel ik, had ook, ik had er wat anders van verwacht. Ja, ik had ook iets anders verwacht. Ik, ik verwacht ervan dat... Hij heeft volgens mij naar uh, Radio Berg Eik heeft geluisterd. En daar is een uitzending. Daar komt dit heel veel in voor. Eén uitzending hebben ze zelfs. Ja, daar had ik er niet van verwacht. Dat gaat maar door. En volgens mij heeft hij naar die uitzendingen geluisterd en heeft hij deze plaat gemaakt. Erg grappig. Goed, de zaterdagmorgen. Fijne toestel op aanstaan. Ja, Ik, ik heb zie, een... dit is de oplossing. Ja, de oplossing jongens. We, ja? we, we moeten, uh, uh, daar zijn we inmiddels over uit toch allemaal. We moeten antwoord helemaal energie neutraal maken. Ja, een voorbeeldje. Musk heeft, heeft een, uh, Elon Musk, de, de oprichter van uh, Tesla. Ja? En uh, zelf ook uh, vrij uh, Rijk al. Dus hij heeft allemaal side wat hij leuk vindt. Nu heeft hij een dingetje zonnepaneel dakpannen. Nou denk je, ja, met dakpannen en met zonnepannen? Nee, dit, dit lijken gewoon dakpannen. Ja, dat is echt, ja. Alleen, er zit een zonnecollector uh, in. En um, uh, ze schijnen goedkoper te worden dan gewoon de dakpannen. Hé, hey, nou gaan we de goede kant op. Kijk, dat en dan heb je dus... Je legt eigenlijk voor hetzelfde geld als dat je een nieuw dak erop zet. Hop, klop, zo, uh, zonnepanelen erop. Ja, de opbrengst van de zonnepanelen is nog niet helemaal bekend. Nee? Dus dat is dan nog een beetje de vraag van... Is het daadwerkelijk dat je denkt van... Ja, ik wil, uh, ik wil het echt op mijn dak hebben Want ja, je... ja. Het is wel een heel klein plaatje En uh, de vraag is wel wat voor apparaat zit erbij hè? Want zo'n dakpaneeltje, dat kan ik ook op mijn dak gewoon ingooien Maar wat voor snoeren komen erbij Wat voor randapparatuur heb je nodig Dat is nog niet helemaal duidelijk Nee, maar stel dat je voor, voor Straks voor Stel dat mijn dakpannen moeten vervangen worden ja. En ik kan voor 500 euro meer Is het helemaal een zonnepaneel Ja En waarom zou je dat dan niet doen? Maar ja, goed, dan ga je de stand maken... dat je denkt, ja, maar oké, okay, hoeveel levert het op? En als ik nou eens echte zonnepanelen neem... hoeveel zou... oh ja, maar het dat, voordeel... dat levert wel meer op, dus wacht ja, maar... ik nog even met een dit... maar dan doe ik toch even gewoon een dakpannen nog. Ja, maar het voordeel hiervan is... dat je... Kijk, het grote nadeel van dakpannen... en dat vind ik echt een nadeel... als je langs een huis rijdt, dan is het echt zo... wow, dak... of uh, hoe heet het? Uh, uh, zonnepaneel. Ja. En uh, ja, het is toch... meer en als je dit hebt, dan denk je... Oh, hey, pardon, een huis met dakpannen. Ja, het is, had, dat is een groot voordeel. Ja, het ziet er mooi uit. Het is best wel een hip ding ook. Het is gewoon ja. een vierkant dakpannetje. Heel grappig. Het is ja. een lijtje eigenlijk. Ja. Die is uh, totaal niet kolossaal. Dus ik vind het een heel goed idee. in ieder geval een stap in de goede richting. En om het goedkoper te maken ook. Dat vind ik een goed idee. De nieuwe single Waste A Moment hier in de zaterdagmorgen. En het zijn natuurlijk allemaal familieleden van elkaar. En hun vader was uh, prediker in een uh, kerkgemeenschap. Uh, uh, is onder andere grote hits gehad. Met uh, sex and violence. En onder andere uh, Molly's Chambers. Het is echt een uh, ja, leuk beentje met je country pop achtige uh, muziek. Je kan het wel waarderen. Goed, nog meer dingen die ons uh, bereiken. Ik zie onder andere dat bekende uh, cola-merk heeft een selfie fles ontwikkeld, dat je tijdens het drinken van je, je een glaasje fris... dat je gefotografeerd wordt. Wat, wat is dat voor gekkigheid? Is dat er weer een uh, nieuwe ja, markt? Ja, er is een, uh, uh, um, een Coca-Cola... Uh, Coca-Cola heeft een, een, een, een, de selfie-bottle ontwikkeld. Oh ja? Het is een, een soort schoentje wat je onderaan je fles klikt. oh ja, het is een schoentje. Okay. En uh, op het moment dat je de fles verder dan 70 graden... Kantelt, okay. maakt hij een foto. <laughs> Oftewel, als je dus een slok neemt, dan is het klik. En dat is helemaal orgastisch en leuk. Ja. ja. Um, het is overigens niet zo dat die volgende week ergens in de supermarkt ligt. Het is een reclameactie voor. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, Israël. En daar hebben ze gewoon even tijdelijk een, een, deze actie. En het is een heel beperkte oplage. Dus oh, okay. je krijgt hem niet zomaar. Maar het is. Ja. Het is dus, zeg maar een nog dommere manier om foto's te maken dan een selfie stick. Ja, oké. Okay. Dus, uh, ja, ja, Overigens komen cameraatjes in, dat is ook wel weer leuk. Ik vind het wel, als de foto die ze dan weer als voorbeeld hebben gebruikt... Ja, dan word ik toch wel weer... Er, ja, dan word ik dat, oh, een mooie vrouw die uh, met haar mond ergens aan zit. Goed, ja. Dat, ja, dat stimuleert wel. Goed, nou, uh, andere dingen zijn die ons bereiken. Onder andere hoor ik dat uh, de NPO zich voor de gewone man... Moet uh, gaan inzetten. En meer programma's moet gaan maken voor de gewone man. Dacht ik dacht, dat, dat doet toch de commerciële. Maar nee, dat vindt, toch, de gewone man vindt dat niet correct. Dus de NPO moet ook meer gaan uh, maken. En nou ja, op RTL 5 heb ik de laatste tijd ook allerlei programma's zitten kijken. Get the fuck out of my house bijvoorbeeld. En het... Uh, OO Gerso, dat was natuurlijk een leuk o -o, programma. En, daar is, en dat is nu heeft een vervolg gekregen. Mijn o -o, wacht vrouw, is even, Serieus, zei nou in één zin: leuk programma en OO Gerso? Ja, precies. Nou ja, daar is een vervolg op gekomen. En, nou ja, toen had het heel veel kijkcijfers. Maar ja, nu kennen we het wel. Dat is Suipen, uh, uh, Coma en Ziekenhuis of zoiets. Dat was de titel van een televisieprogramma. Dus nu vinden dat soort kijkers dat NPO ook dat programma's moet gaan maken. Ik denk echt van hallo, zeg moet daar echt geld aan besteed worden. We hadden toch eh, Jan Smit al een tijdje. Die dan ergens in het buitenland met zijn vrienden rondliep. En daar dat het liep te lachen. En gekke dingen deden. Ik denk, dat vind ik al vrij voor de gewone man. Ik vind dat ja, NPO 1, 2 en 3 toch een beetje aan een soort opleiding moeten voldoen. Weet je? Dat ze ons moeten opleiden. En natuurlijk, als ik naar kijk. snap ik de helft niet waar ze het over hebben. Maar het stimuleert mij om toch eens te nou, ik ga toch eens googelen wat bedoelen ze daar nou eigenlijk mee? wat bedoelen ze daarmee? Je moet blijven toch een beetje in ontwikkeling blijven. Het is toch niet bedoeld dat we als een of andere dode lul maar... op de bank zitten van... Nou, ik ben even helemaal klaar, hoor. Ik wil gewoon even iets doms kijken vandaag. Nee, we moeten blijven ontwikkelen. Kom op maar, nou. wacht even. Er was een tijdje terug, er een hele discussie... over de twee en drie, die, die konden wel weg. Ja. We hielden alleen nog één. En dan alleen de programma's die toevoegden... aan de ontwikkeling van de mens... En educatieve programma's, die moesten naar de, de publieke. daar kon geld maken. Die ja, ja. Oké, okay. en dan nu, opeens. Ja, maar we moeten wel voor iedereen tv blijven maken, dus... Het is voor mij te laat ook. voor mij is dat allemaal al een keer gedaan... bij de commerciële al, die gekkigheid. Dus, ik bedoel, en, en we hebben ook man bij het hond gehad en zoiets. Dat hebben we allemaal al gehad, dames en heren. Het is nu gewoon tijd om weer een beetje blijven te blijven ontwikkelen, hoor. Een beetje blijven, een beetje blijven leren. Ik vind dat wel... Uh, ik, ik kijk ook heel vaak naar Klokhuis... Ja, ja, ik wil mijn niveau een beetje aan te geven. <laughs> dus, nou ja, ik hoop niet dat de NPO zich helemaal uh, uh, aangevallen voelt. Gisteren uh, uh, bij... De uh, wereld draait door, schoven ze aan. Uh, lichten ze even uit hoe, het nou, hoe ze er nou mee bezig zijn. Dat ze best wel goed bezig zijn. Ik niet dat iedereen moet lopen zeuren. Maar ja, goed, dat is ook de media. De media laten ook altijd de verkeerde mensen aan het woord. Dat je ook een verkeerd beeld krijgt. Dat hebben we gezien met Donald Trump, hè? Precies. Goed, ik zie onder andere ook uh, nieuws over de uh, guys van uh, Top Gear. Ja, klopt. Uh voor alle fans. Ja, de echte fans... die weten het natuurlijk al lang en die kijken het al lang. Maar uh, de, de, de... de mensen die vroeg Top Gear hebben gemaakt... Nou, ja? heel schandaal geweest... We, uh, werden uh, het programma gestopt, hebben een nieuw, nieuw team... en Top Gear geprobeerd. Nou, dat... was allemaal geen succes. En die gasten... die voorheen Top Gear maakten... Ja? die zijn overgenomen door Amazon... die dat had zoiets van... Nah, die, wij hebben wel grotere eikels, dus... Ja? jullie mogen wel bij ons komen. Ja. En uh, je kon de aflevering alleen kijken uh, via uh, Amazon Prime. Dat is de, de videodienst van een soort Netflix van, uh, van Amazon. Ja. Alleen dat was alleen in Amerika. Dus dan moest je allemaal moeilijk met IP-adressen en moeilijk. Om en, dat betalen, en betalen ze natuurlijk, hè? En betalen. Ja, betalen. Inmiddels uh, is, uh, komen ze, gaan ze ook naar Nederland komen. Okay. En uh, ja, het is, wordt een serieuze concurrent van, van Netflix. Die toch op dit moment wel de grootste is uh, uh, in Nederland uh, op dat gebied. Dus uh, ja, het, schijnt, het schijnt wel soepels, ik, soepeltjes te werken. Ik moet zeggen dus dat ook nog steeds een oude aflevering Af en toe is die op uh, Veronica volgens mij. Ja, ja, ja klopt. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik blijf er soms toch wel even in hangen. Omdat ik de vriendschap onderling ja. wel grappig vind. Gewoon. Het blijft heel grappig. Het, het is gewoon heel grappig. Het, het het, een van de mooiste afleveringen vond ik dat ze op een gegeven moment een brief hadden gehad van een kijker, dat ze te weinig normale auto's... zeg maar, auto's die jij en ik zouden kunnen kopen, uh, um, hoe je het? Aandacht aan besteden. Uh, ja, dat ze daar te weinig aandacht aan yeah. besteden. Dus toen gingen ze een review doen van hoe handig is dan zo'n autootje. Yeah. Nou, toen ja. Nou, toen gingen ze een race doen in een winkelcentrum tegen een Dodge Viper. Oh, okay. Ja, dat wonnen ze, want dat ding was stuurbaar en alles. Nou, ze uh, gingen. Uh, de, een van de vragen was, is hij groen? Nou ja, die auto was inderdaad heel groen. Ja. Want hij was namelijk groen. Ja. Dus, nou, heel droog. Ja, en ja. uiteindelijk, het einde... Dat, dat, toen was het helemaal, die auto was het helemaal... Want ze gingen er zo'n uh, beach landing van doen. Die ze in het leger doen. Zeg maar, uh, dus in zo'n bootje. En dat was een of andere oefening. Dus overal werd geschoten. En, en er zaten drie militairen bij, uh, uh, bij hem in de auto. En vervolgens reed hij dus zo op. Zo het water in, zo, Op het strand op. Kijk. Nou, ja, die is wel weer een stimulans om het eens een keer op te pakken, blijkbaar. Ja, Goed, we gaan op het, naar het nieuws. 9 uur spreek je zo. Yo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.